Dit is Jeroen gemaakt met het NOS-journaal. Boris Johnson, het gezicht achter de campagne om Groot-Brittannië uit de Europese Unie te krijgen... zegt dat er geen haast nodig is bij het vertrekken uit de EU. Hij benadrukte dat er op korte termijn niets verandert voor de Britten. Het enige dat in gang moet worden gezet zijn volgens hem de voorbereidingen voor een vertrek. De Britse premier... Cameron trekt zijn consequenties nu de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie hebben gestemd. 52% stemde in het referendum voor een brexit. Cameron was voorstander van blijven en vindt daarom dat een nieuwe premier de onderhandelingen over een vertrek moet leiden. Hij stapt over drie maanden op. Premier Rutte vindt het belangrijk om rustig en stap voor stap een stabiele oplossing te zoeken voor het Britse vertrek. In het Europese parlement lopen de reacties uiteen van een gidszwarte tot een fantastische dag voor Europa. In de Meeren bij Utrecht is vanochtend iemand op straat doodgeschoten. Het is de tweede dodelijke schietpartij in de gemeente Utrecht in drie dagen. Woensdagavond was er een liquidatie in de wijk Overvecht. Hij zou getuigen in een liquidatieonderzoek. Of beide schietpartijen met elkaar te maken hebben is nog onduidelijk. De schutter die gisteren in Duitsland een bioscoop binnen drong was een jongen van 19. De jongen ging in de middag de bioscoop binnen en ze daar enkele schoten met wat achteraf een alarmpistool bleek. Hierna hield hij 18 mensen vast tot een arrestatieteam het gebouw binnen drong en de jongen doodschoot. Het is onduidelijk wat zijn motief was. De schade door het noodweer in Limburg en Brabant loopt in de miljoenen, verwacht het Verbond van Verzekeraars. Gisteren vielen hagelstenen, soms ter grootte van tennisballen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het Verbond verwacht veel schademeldingen aan auto's, maar ook aan daken en zonnepanelen. Het weer overwegend bewolkt en een enkele bui. Vanuit Zeeland klaart het op en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 26 graden. Morgen veel wolken, ook soms zon bij 19 tot 22 graden. Dit was het in een... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Kadoel en de Zeeburgertunnel. Er staat twee kilometer file. Er een kapotte vrachtwagen in de tunnel. Daarom is de tunnel afgesloten. A27 Breda Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. In totaal vier kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechter ook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fool. Cool. good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 De prijs tag. Yeah. Ah, ah. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. Z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 S Punt Now, when you wake up. Night's falling, someone is by your side Pull it together, darling You're not alone But when you break up Skies falling, no one is on your side Spoon to the laundry, darling